De Gelaarsde Kat Heel lang geleden leefde er in het land Sabarak een molenaar met zijn drie zoons. Toen de molenaar stierf, erfde de oudste zoon de molen en de middelste zoon het huis. Jaap, de jongste zoon, kreeg alleen de magere kat. De twee oudere zoons waren heel tevreden, maar hun jongste broer keek bedroefd naar de kat en zei aan jou zal ik niet veel hebben. Dat zou ik niet zeggen, zei de kat en gaf Jaap een knipoog met een van zijn grote groene ogen. Geef me een paar laarzen en een rugzak en dan zal ik je rijk maken. Jaap vond het wel bijzonder dat de kat kon praten en dacht, prima, ik heb toch niks te verliezen. En hij ging naar een leerwinkel en kocht een paar Hoge gele laarzen en een rugzak voor de kat. De kat trok de laarzen aan, slingerde de rugzak over een schouder en ging er vandoor. Wat een dwaas ben ik geweest, dacht Jaap. Ik denk niet dat ik die kat nog terug zie. En ik heb nog wel mijn laatste geld aan hem besteed. Intussen was de kat naar een akker net buiten het dorp gelopen. De boer had daar net sla geplant. De kat plukte een paar blaadjes af en legde die in de rugzak die hij openliet. Hij ging naast de rugzak liggen en deed alsof hij diep in slaap was. Even later huppelde er een konijn in het slaafveld. Hij begon aan een krop sla te knabbelen en daarna aan een tweede het duurde niet lang of hij begon van de slaapblaadjes in de rugzak te eten. De gelaasde kat sloeg snel de klep van de rugzak dicht en haaste zich naar het paleis van de koning. Mijn meester stuurt u dit geschenk, sire," zei de kat. En hij maakte zo'n diepe buiging dat zijn snorharen de punten van zijn laarzen raakten. Hij hoopt dat u binnenkort een bezoek aan zijn kasteel wil brengen. De koning van Sabarak trok een wenkbrauw op en dacht... Uh, wat een hoffelijke kat. De volgende dag ving de slimme gelaasde kat twee vette patrijzen. Ook deze bracht hij naar de koning. En mijn meester stuurt u dit geschenk hier, hè? zei hij. En hij maakte zo'n diepe buiging dat zijn oren de grond raakten. Hij hoopt dat u binnenkort op zijn kasteel wilt komen dineren. De koning van Sabarak trok beide wenkbrauwen op en vroeg. Uh, wie is je meester, uh, gelaars de kat? Mijn meester is de Markies van Carabas, sire, antwoordde de kat beleefd. De koning van Sabarak had nog nooit van de markies van Karabas gehoord, maar nu wilde hij wel weten wie dat was. Uh, geef deze gouden munt aan je meester, gelaasde kat, en zeg hem dat mijn dochter en ik hem morgen op zijn kasteel zullen bezoeken. Vertel me waar ik het kasteel kan vinden. De gelaasde kat kocht van de gouden munt een mooie hoed met veren en een rood lint. De volgende ochtend ging hij naar zijn meester. Waar ben je al die tijd geweest? vroeg Jaap. Ik heb al twee dagen niets gegeten en ik waarschuw je, ze zeggen dat kattenvlees heel lekker smaakt. Maak je niet druk, zei de kat. Als je precies doet wat ik zeg, zul je vanavond de kleren van een marquise dragen en in een kasteel wonen. Hij nam Jaap mee naar de rivier. Trek je kleren uit en spring in het water, zei hij. Mopperend deed Jaap wat de kat hem zei. Het water is verschrikkelijk koud en ik begrijp niet hoe ik zo markies kan worden. Maar de gelaasde kat luisterde niet. Hij verstopte de kleren van Jaap achter een steen en holde naar de weg. Daar kwam net de koets van de koning aanrijden. De kat sprong voor de paarden en riep. Help, help, mijn meester verdrinkt. De markies van Carabas is door rovers overvallen. Ze hebben zijn kleren gestolen en hem in de rivier gegooid. De koning stuurde onmiddellijk zijn koetsier naar de rivier om de markies te redden. En daarna gaf hij zijn hermelijnen jas om aan te trekken. Uh, klim in de koets, mijn beste markies, zei de koning. Uh, we waren net op weg naar uw kasteel. Jaap begreep er niets van, maar klom in de koets. Niemand had gezien dat de kat weer was weggerend. Hij was op weg naar een nabijgelegen kasteel. Onderweg stopte hij bij een paar boeren die bezig waren het hooi binnen te halen. Ik kom jullie waarschuwen, vrienden, zei de kat. De bozaardige markies van Carabas komt eraan. Als jullie niet zeggen dat dit land van hem is, zal hij jullie vast en zeker in stukjes laten hakken. Even later kwam de koets van de koning voorbij. De koning vroeg: Aan wie behoren deze akkers toe? Aan de markies van Carabas, zeiden de boeren. De koning was diep onder de indruk. De kat zei hetzelfde tegen alle boeren... die hij op weg naar het kasteel tegenkwam. En steeds als de koning vroeg... van wie de akkers of de velden waren... kreeg hij als antwoord... E van de Markies van Carabas. De koning leunde achterover... in de kussens van de koets en zei... U bezit veel land, Markies. Maar Jaap luisterde niet. Hij zat met verliefde ogen... ...naar de dochter van de koning te staren. Inmiddels was de gelaasde kat bij de poort van het kasteel aangekomen. In het kasteel woonde een verschrikkelijk monster. Hij at iedereen op die in de buurt van zijn kasteel durfde te komen. Ik groet u, eerbiedwaardig monster, zei de gelaasde kat tegen het monster... Ik kom van heel ver. Ik heb gehoord dat u zichzelf in een dier kunt veranderen. Is dat waar? Het monster tilde de kat bij zijn staart op en grijnsde vals. Natuurlijk is dat waar, zei hij. Kunt u zich dan in een leeuw veranderen? vroeg de kat. Natuurlijk, Natuurlijk kan ik dat, zei het monster. En enkele ogenblikken later werd de kat achterna gezeten door een briesende leeuw. De gelaasde kat vluchtte het kasteel in en sprong op een schoorsteenmantel. Dat is knap, maar ik durf er alles om te verwerden dat u zich niet in een muis kunt veranderen. Natuurlijk kan ik dat, brulde de leeuw. En even later trippelde er een kleine grijze muis over de vloer. De gelaasde kat sprong van de schoorsteenmantel en doodde de muis met een klap van zijn voorpoot. Daarna at hij de muis op. En zo veroverde de gelaasde kat een kasteel voor zijn meester. Een kwartier later kwamen de koning, de prinses en Jaap bij het kasteel aan. Ik heet u welkom op het kasteel van de markies van Carabassiere, zei de gelaasde kat. En hij maakte zo'n diepe buiging dat de veren van zijn hoed over de grond sleepte. Ik heb een heerlijke maaltijd voor u laten bereiden. De koning moest de hele maaltijd met de gelaaste kat praten, want Jaap en de prinses zaten elkaar de hele tijd alleen maar verliefd aan te kijken. Na het eten sloeg de koning Jaap tot ridder van Karabas... ...en zei dat hij met de prinses mocht trouwen. De gelaasde kat werd tot oppermeester muizenvanger benoemd. Maar omdat het monster alle muizen in het kasteel al had opgegeten... ...hoefde de kat nooit meer te werken...